Motorrijders zijn in het verkeer kwetsbaar. De verkeerspolitie gaat de komende tijd extra letten op de overtreding. Wie steeds op de linkerbaan blijft rijden, riskeert een boete van 100 euro.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 Gaan we nog gewoon lekker veel muziek draaien? En uh, veel weetjes in ieder geval op deze Entertainment View. Ja, zeker weten. Goedemiddag, je luistert naar uh, Entertainment View. 2 april dus. Het is tien uh, over vijf en uh, de zon schijnt buiten. En het wordt een heerlijke uitzending, al zeg ik het zelf. En we gaan verder natuurlijk met muziek. En wil jij iets horen? Bel dan even naar de studio 023 1969. Dus 023 1969. En hey, wacht, en nu, nu eventjes. Lenny Kravitz. 6.9 is Zon Zee Zandvoort En Zomer Zomer C Zomer Zomer Do you want to go to the plage need? I'm going down, down, down there for in the morning Most beautiful girl I've ever seen Come down, down, down, my love is calling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 Uh, kunnen ze terecht op mijn, uh, mijn huis of uh, via uh, Google uh, Legal Download. Oké. Okay. In ieder geval, uh, wat is je huis? Vertel even, eventjes. Uh, mijn huis is gewoon uh, ja, te vinden op uh, Rens Hansen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 Drive away from the street of tears. Inside my head, there is a silent it. voice. It's telling me that I will have a choice. To drive away far from this rain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 Right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 ritme werkt. Ik heb geen idee wat het is ook. Hey, hey, deze is ook leuk. Speciale RTL-kentekens. Ook de medewerkers van RTL kregen wat te maken met de 1 april grappen. RTL Nederland kondigde aan in een e-mail aan de dat er speciale kentekens komen voor RTL-medewerkers. Nou, dat is toch heel grappig.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 aan de UMC Utrecht uh, promoveert. <laughs> oh, voilà. Nou ja, dat is dus uh, nummer 7. Zometeen gaan we nog, uh, ja, nog veel meer, uh, tenminste de rest van de top 10, doen. En er staan nog een paar hele leuke ja, tussen, hoor. Eentje over wc-papier. Ja, dat komt later. Hallo, dit is Jackie. Misschien is het tijd voor een beetje muziek, ja? Dankjewel, ja? Je is niet normaal zoveel praten, hè? Muziek? Oh, jee. Yeah. Is jar dan nee? Hou van jou op zandvoer, die paar aan de zee. Echt van alle zorgen, die lachen als dit er stort, de span. De golven van de zee. Ik vind het echt een leuk liedje, Rudy. Ja, leuk, hè? Ja.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 turning de Meijer in de remix, lange Frans in de remix. Ah, uh. het is de remix. Je bent jong en naïef met de wereld te leren. Spons, klein, man, absorberen. Papa is er om je brood te smeren. Mama, engel, vleugels, veren. Proef, voelen, uitproberen. Vallen, kus je nog een keer. En het avontuur dat je gaat beleven. Loopt mij nog, van geen kwaad te weten. Maar er komt het moment en we draaien,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 Of is het excuus dat de rij wat snel gaat En zou je nog wel rustig slapen Als je weet dat de bank investeert in wapens Wil je het rouwen? en dan weet je het is zo Of toch mijn op en los in de disco Je kan niet eten van liefde En mensen zijn ratten die de boel bedriegen Vertrouw nou niet blind op het goede Want de pijn aan was spits op de hoede Soms is de waarheid koken Maar de vraag wordt alleen maar groter Het klinkt misschien wat stom Maar je wil niet dat we weten waarom Dus zingen we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 time we spend together, then we lose our minds, we're wasting time again.